Ik heb spijt en bied excuses aan aan de mensen die ik iets heb aangevuld bekentenis was. De zwaarste aanklacht tegen Harry is poging tot doodslag voor de mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens het dansfeest Sensation White vorig jaar.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 De eerste sneeuwval van het seizoen heeft in de Duitse en Oostenrijkse Alpen direct tot problemen geleid. In het zuiden van Duitsland in de omgeving van Garmisch-Partenkirchen zijn de scholen vandaag dicht en de autoriteiten roepen iedereen op om thuis te blijven. Ook het verkeer heeft veel last van de sneeuw. De regionale media spreken van een totale chaos op de weg. Ook in Oostenrijk veroorzaakt de sneeuwval problemen. Op sommige plaatsen is een halve meter sneeuw gevallen. En dan het weer vanuit het noordoosten en oosten op steeds meer plaatsen regen. Vooral in de noordelijke helft van het land blijft de regen lang hangen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen vooral in het noorden nog regen, op andere plaatsen ook zon. En het wordt morgen 12 graden. Dit was het NL. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A9 naar Amstelveen bij Battenverdorp 3 kilometer. Naar Amsterdam op de A10 voor knooppunt Koenplein 2. En vanuit Europoort op de N15 naar Rotterdam bij Spijkenisse 3 kilometer.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 Vando il punto di equilibrio lei, per lei, per lei, lei. E andrò cercare nei chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine fra noi, poi strapperò dalle mie lavi le cose che non osavo dire per cancellare tutti i suoi Je zweet baard, het lijdt, het lijdt, het Vorrei saremo invisibili estremi indispensabili non Parleremo più di ieri Sarò di noi il mio domani Certo soltanto per amarci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 Trasformerò se vuole, saremo indivisibili. Estremi, indispensabili per lei. U tempo io lo fermerò per dare un po' d'eternità. Poi momenti che troppo presto Se ne vanno via Levert ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Every day she takes a morning bath, she wets Wraps a dollar around her as she's heading for the bedroom. Chair assist another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her raincoat. Day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks a Oh, mm -hmm. The come is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 Negen ZFM. Some song. Jij me reconnais dans ton amour mon cœur est de tant de race faut désespèrent. je veux le gain ma ouvert amis pour parler de leur peine de leur je die qu'ils luttent des infos changer seven seconds away Just a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 Harry, die terecht staat voor acht geweldsmisdrijven en één verkeersdelict, zei tegen de rechtbank, ik heb spijt en bied excuses aan aan de mensen die ik iets heb aangedaan. Het bleef onduidelijk of dat een schuldbekentenis was.